Naar Utrecht wil? Rijd dan via Den Haag. De nieuwe Epson-printers zijn sterk in prijs verlaagd. Nu al te koop vanaf 49 euro. Daarnaast kosten de cartridges slechts 9,99 per stuk. Wil jij ook voordelig printen? Kijk dan op Epson.nl. Onder andere verkrijgbaar bij Maicon, Phobis en Paradigit. Je werk verandert. Je salaris verandert. Je relatie verandert. Je gezin verandert. Je huis verandert. Je werk verandert nog een keer. En jij verandert. Waarom zou je hypotheek dan niet mee veranderen? Wanneer je leven verandert, is het prettig als je hypotheek dat ook doet. Een Rabo hypotheek verandert mee. En dat maakt oversluiten overbodig. Het is tijd voor de Rabobank. Profiel, de een rabo-hypotheek past zich aan aan de veranderingen in je leven. En dat maakt oversluiten overbodig. Nu met extra aantrekkelijk aanbod. Vraag ernaar bij een rabobankkantoor. Energie kun je niet vergelijken. De prijzen van wel. Kijk op energieprijzen.nl. Een onafhankelijke website die de energieprijzen van alle aanbieders op een rijtje zet. En ontdek de scherpe tarieven van Nuon. Altijd Nuon. Als moderne manager in deze moderne tijd zit u natuurlijk zwaar in de problemen. Want waar haal je tegenwoordig nog dat personeel vandaan? Kortom, het is volkomen met peren. Terwijl u gewoon even naar monsterboard.nl kunt gaan. En dan vindt u die mensen gegarandeerd. Zonder burn-out, zonder maagsfeer, zonder beta-blokkers. Er zijn altijd ergens betere mensen. Dus ga snel naar monsterboard.nl en zorg dat u ze te pakken krijgt.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 Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM, Serious Radio. Oké, okay, en dan nu... Ja, wat nu eigenlijk? Wat moet ik vanavond nou weer aankondigen? Is Michiel er eigenlijk weer? Uh, nee, die is getrouwd. Oh, nou, dat weet ik dus weet niet. Waarom vertelt ook nooit iemand mij iets? En Gerard, is die er wel of is die toevallig ook getrouwd? Ja, Gerard is er waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel? Wat is dit voor amateuristische hut? Iedereen is maar ziek, misselijk, op vakantie, getrouwd, in de file, brug open, kindziek, zijn CEO-apparaat kapot, badlek, konijn, transseksueel, schuur afgebrand, sleutels kwijt, lekker pantoffels, spontane allergie, een vastgelopen. Rustig! En de enige die er altijd is, dat ben ik. En dat een dramatisch lage salaris. Oh, krijg je betaald dan? Ik krijg altijd een boekenbon en een nuts. Oh, echt waar? Oh, nou, nou voor deze ene keer, wat spreken we eigenlijk in? Eh, uh, hou het maar lekker extra weekend. We zien wel wie het programma doet. Oké, okay, nou, uh, en dan nu extra weekend. Extra weekend! Zo so lang sure zo een maandag, hoog zo bijzonder,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 We noemen het bedrijfsleven, maar oh oh, alleen we weten het Universiteit 100, nummer 24. Oh. Ben ik in de war? Allemaal, keer het moet. Uh. Oh. We hebben het hè? He? In her own way. Het is de eerste plaat in een week tijd die, uh, van na 2000. Heerlijk. Klinkt dat fijn, hè? Ja. Hey, Het is toch een beetje als, uh, als je vakantie hebt gehad. Ook al hoe leuk de vakantie ook is geweest. Dat je terugkomt dat je denkt. Ja. Ook wel weer lekker op thuis te zijn. Ja. Dus is ja. week lang. je een week de lore. Kwalos je maar de Oh, zijn we... weer. Precies, ja, Nou goed, negen minuten over 70. De samenstelling van dit programma is enigszins gewijzigd, maar goed. De steunpilaar van dit programma is aanwezig, meneer. Uh... En uh, wie is er nou in het geheim getrouwd zonder ook maar iemand iets te zeggen? Vezem! Ja. Maar omdat die vormgeving een beetje zonde is om aan te passen van dit programma, houden we dat gewoon hetzelfde. Toch? Gewoon. Ja. ja. ja. Goed, uh, ja, en, uh, ik vind het wel wat lastig om dit elke keer vol te lullen, meneer. Uh. Ja, ik zie dit programma al een aantal maanden te doen, maar uh, hoe denk je dat ik me voel, Bart aan? <laughs> ik heb geen flauw idee. Wat een gezelligheid. Zeg, nu al gezellig in het nee. programma. Ja, uh, ja, en Marie iemand dus getrouwd en zit op huwelijksreis. en nee, is het dus niet, maar godzijdank wel die... Uh... Ik stel dat helemaal, zo zijn we niet getrouwd. <laughs> trapt hij dus niet in die maf, Kees. Ik nee, ga hoor. zo even bellen die... Uh... Nou, dan nu de echte officiële laatste aankondiging, hè. programma heet... Nee, extra weekend. Oh, oh kan je, kan je nieuw? Extra ja. weekend. Dat ja. geeft allemaal niet. Nee. Want één ding staat vast. Ja. Kijk eens op de klok. Farmer is het, zo'n boer, zo'n boer. Ik heb hem een keer gesproken. Die uh, die zanger van, uh, van deze band, van uh, Three Doors Down, ja. is echt zo'n uh, zo'n boer, echt zo'n man. En dan, uh, hi, I'm Brad from Three Doors Down. Heb je Kevin Graw wel eens gesproken? Dat is helemaal er. Ja, is dat er? Ik zeg, I'm Kevin of Graw. En dan echt, the girl. Girl. En dan die ouders waren ook mee, die vader en moeder, the girl. Ja. En die uh, die vader gevangenisbewaarder geweest. Ook lekker uh, zo'n Texas accent voor mij. Huh? I'm Wrong, wrong, wrong. Echt, nee, ik vertelde er geen reet van. Dat van mij verstaan we ook... Uh, What's up, this is Brad from Two Doors Down. Ah, and you're yeah. listening to Gerard. And Bart. <laughs> ja, weet je, dat is uh, nee, een leuke man. Was de nummer heette uh, Tonight. Yeah. Kwart over zeven. Oh, een gloednieuw weekend staat daar de glans aan die horizon. Heerlijk. En uh, Bart, goed dat je hier bent. Ja, vind je het goed, ja? Ja. Oké, okay. ja, ja, ik ik even er de... wel. Uh, ja, hoe denk je dat ik me voel? Ik mis die bril. Ja, Michiel Veenstra normaal gesproken natuurlijk. Wat een luis ook. Nou, hè, hele verhaal, nou, nou, niet? Hebben jullie het daar vorige week nog over gehad of niet? Uh, of nee, want toen wisten we net niet. Het was zaterdag was het bekend. Echt? Ja. Wat ik, wat, het geinige was, ik kwam zaterdag terug van vakantie... en dan kreeg je zo'n stapel post. Weet je, al die zakken met post... die je bij mij wekelijks op die brievenbus heen... So zo de Fanmail, ja. Fanmail. Nee. En uh, het grappige was, er lag dus één zo'n kaartje bij... ik denk nou, geboortekaartje, annex ik open hem. En er was zo'n meerkeuze ding. De, de, wat is er gisteren gebeurd? Ah... <hijf> En uh, weet iemand nog wat er op die andere, die andere mogelijkheden waren? Uh, het was dat de hond kon opeens uh, um, gedachten lezen. Oh ja, Maries de hond, want precies. ze leest die hond van ze. Ja. Uh, er was er nog eentje en keuze C was dan dat ze getrouwd zouden zijn. Ja, ja. Precies, dus ik denk nou dan zal het wel B zijn. Ja. Maar het bleek steeds dat het maar dat ze he? getrouwd gewoon. Het ja. dus die veenstra, jongen. Ik, uh, zullen we hem gewoon... Uh... Even bellen. Even bellen. Hij zit nu in Mexico, hè? Op een reis, oh, ver weg. Productie ook, ik nummer zoeken, wordt al getoetst. Word, word, word is dat. Hij zit in Mexico nu lekker met zijn uh, gat oh. op uh, och. Zijn vriendin. Of uh, op het strand, doen. Op het strand, hè? Ja. Allemaal zand erin. Zou er over negen maanden nieuw nieuws komen? Weer zo'n kaartje. Met oh ja, regiones. oh. Zou dat och. maar kunnen, natuurlijk, hè? Dat wordt lachen. Ja. Eens kijken of hij uh, opneemt. Ik weet niet, want is er tijdverschil Hoe laat is in Mexico, denk je? Negen uur eraf, zo? Acht uur eraf? Acht uur eraf? is net. Oh ja, 12 uur, 1 uur. Vinds, ja, ja. ontbijt tijd. Dus... Oh, natuurlijk. ja hey, Je bent op huwelijksreis, ja. of je bent het niet, hè? <lacht> ik hoop dat ik een uh, Mexicaanse voicemail krijg. <lacht> uh, proost, trouwens. Oh ja, proost. Ja. Op het weekend, hè? Proost. Ja, Die twee. Op. Michiel, maar dan de voicemail. Ja. Dus spreek ik even wat in. Spreek hij nu? Ja. Ah, kijk nou de eens even aan de telefoon hebben De voicemail van Veenstra Veenstra. Michiel, jongen. Ik mis je. Maar het is er, en dat is natuurlijk heel leuk. Maar toch, ik mis je lucht... En um, wat je vorige week geflikt hebt, dat kan natuurlijk niet. Je bent gewoon getrouwd en je hebt zelfs je allerbeste vrienden er niks verteld maar echt niks maar niemand is het echt niemand niemand. Het. niemand Zelfs zijn eigen vrouw was uh, was volledig in de war. wat gaan we doen wat gaan we doen dat ja. nu met dit weer hij heeft gewoon die ochtend nog de arbeidsvitamine gedaan en dan ja. heb je trouwdag normaal gesproken echt dan de avond ervoor slaap je bij vrienden precies en de volgende dag dan da, daar bereid je, je op voor op tijd je haar doen en zo en hij stond gewoon hier lekker fris om negen uur arbeidsvitamine te doen Michiel die zijn haar ja. doet, is haar op zich ook wat nieuws maar weet je wat het leuke is ik heb hem namelijk vorige week vrijdag een smsje gestuurd en die ik denk dat hij daar zenuwachtig van geworden is want ik heb hem namelijk gestuurd. Uh, hey, je vakantie is begonnen vanuit geweest. Bedankt voor het invallen. Ik spreek je snel. En uh, doe er goed aan uh, Jessica. En oh ja, doe ook maar aan je vrouw. Oeh. Dat is natuurlijk een geintje. Uh -huh. Maar Hij lacht. ik denk dat die hem geknepen heeft. Die denkt: shit, die om weer, die weet als enige weer iets. Dat het puur gokje? Oh, dat is een gokje. Oké. Okay. Blijf een gok. Maar uh, Veenstraat, dat zo over je voorsmail. Oh ja. <laughs> ik spreek je van Druk Ik kan het inspreken. <laughs> zo. Ach ja. Nou, dus dat gaat niet door. Maar wat we wel in dit programma hebben, dat, gaan we dat nu opnemen? Al... Nee, hè. Nou het op opgave. Nou, nu al. Doen we meestal pas ja, aan het einde, toch, in het programma? Do doen we pas in uur drie. Ja. Laten we er nog heel ja. even mee wachten. Ja, is goed. Nee. Uh, we, zullen, we, zullen we iets doen wat uh, er straks niet gebeurd is? Huh? Iets doen wat er straks niet gebeurd is? Iets doen wat straks niet gebeurd is. Want normaal gesproken wordt altijd uh, de 3FM-megahit bekendgemaakt... bij uh, de Koen Sanders Show. Ja. Maar uh, was natuurlijk niet officieel Koen Sanders Show... vanwege het feit dat er een oh, hitparade oh nee. was. Is hij is echt nog niet bekend, hè? Niemand weet het nog. Oh. Oh. Zullen wij gewoon nu een spannend moment creëren om het bekend te maken. Doe jij de pauken? Ja. Oké. Okay. En dan nu. De 3FM meegeven de komende week. En die is goed. Snow Patrol! Ja, shut your eye! VFM. Real music. De nieuwe Nelly Furtado. De week, Snow Patrol. FM. Shut your eyes and think it's somewhere. Software cold and caked in snow. Deze band niet meer snelpatrol patrol noemde, maar uh, eigenlijk noemden ze het gewoon Chasing Cars. Nieuwe single van Chasing Cars. Even de, de, de hit van inderdaad, ja. Zo vaak hebben we die plaat gedraaid. Maar nu is het zover. Shut your eyes. Ik ken hem ook van vakantie, zei je dat nou net? Ja, ik had hem op zo'n cassettebandje uh, gezet. Lees hieruit gewoon een iPod of zoiets. Dat in een aan. een Dolby B. Hallo daar. En uh, dan ja. ja. uh, reed je dan door de Spaanse bergen uh, en station. Ja precies. Ja. Met een lekker band. Ja. Echt waar? Ja ik heb een lekker band gehad. Echt? Tijdens had niet Tijdens door... rij ook? Nee niet eens. Oh. Ik had gewoon uh, ik had de auto naast uh, naast mijn pand gezet en uh, er komt op een gegeven moment een Spaanse man die zegt. Ik weet, ik weet niet wat er aan de hand is. En die man die wijst mij een lekker band aan. Ik denk dat, mee je toch niet? Een lekker band, ik nu hier met dit weer. Ja. Dus wat gebeurde er? Die man die, die pakt gewoon die reserveband uit de koffer. Maar ik ga het gewoon voor mijn neus die hele band verwisselen. Nee. Aardige mensen die Spanjaarden. Ja, weet je wat het, Ik heb ooit een keer een verhaal gehoord van iemand die was op Ibiza. En het, ze hebben een hele aparte cultuur qua werk. Hè. Als ja? het daar lekker weer is, dan werk je. Is het niet lekker weer, dan, is het dan ga je naar huis. Er ja. was een keer een postbode, was bezig. En er was iemand die had een huisje daar op Ibiza. Die was gewoon zat in de tuin. En op een gegeven moment ziet de postbode aankomen. Begint ineens te druppen. Hij vond het zelf ook op zijn terras. En hij ziet ineens die postbode, die keert zich om. Die pakt ook de brief, die wilde bijna de briefbus doen. Oh, oh. en die is weggegaan. Dat meen je dat week niks meer van gehoord. Nee, ja. die was echt eens naar huis gegaan en uh, het heeft toen geregend. Geen post. Wat een, goed, wat een goed verhaal. Ja, dat gebeurt daar. Zullen we daar een programma gaan maken, vanaf locatie? Dat is wel leuk, ja. Gewoon, uh, Als het regent, regent, geen programma. Precies. Zullen hey, Zo, het regen, We stoppen de, we stoppen ja. de show. Het oh. weet je, gewoon zo. Ja. De eerste druppels vallen en dan dat. Lekker, ja. Wat een raar verhaal. Het is echt een Spaanse methode. Mañana, mañana, mañana. Alles voor je uitschrijven. Maar... Ja. Ah, ja. Nou goed, het is tijd voor uh, de inhoudsopgave van dit programma. Denk ik, of niet? Ja, uh, jij ja, moet me af en toe een beetje begeleiden. hoor. Dat is voor mij ook nieuw. Maar uh, normaal dus, uh, gesproken wat er in het programma zit. hè? Wat leuk is, jij werkt normaal gesproken een beetje achter de schermen in dit programma. Ja, maar het is heel anders voor de schermen. Het is heel anders, Het, het? heel anders uit ook. Vind je het eng? Uh, ik vind het heerlijk. Kon je slapen vannacht? Ik kon uh, prima slapen vannacht, ja. Ik heb raar gedroomd vannacht. Huh? Ja, ik heb heel raar gedroomd vannacht. Wat was dat dan? Ik heb gedroomd over taartjes. Taartjes? Taartjes. Ben je Gewoon, je bijna gewoon jarig? gebak. En zo. Ja, ik ben bijna jarig. Ga je stiekem trouwen? Uh, nee, nee, je nee, maak je oh. geen zorgen. Maar ik ben ook getrouwd. Ja. Oh. En, uh, maar het, het rare is, dat uh, ik droom gewoon over taartjes... Wat voor taartjes? Ja, van allerlei verschillende soorten. En ik stond bij die, bij die bakken en ik, uh, ik moest uh, allemaal taartjes kopen. En ik heb ze alle 70 zelf opgegeten. En ik werd wakker en ik had een vol gevoel. <lacht> Echt? Trek een ontbijt? Geef op bed? Nee, dank je. Ik heb al 70 taartjes dus Ik heb net 70 taartjes gewerkt. <lacht> maar hoe werkt want, uh, er is een dromenverklaarboek, hè? heb je dat ook? Ja, maar ik had vanmorgen geen tijd om er even snel in te kijken. Misschien is er iemand die thuis heeft zo'n dromenverklaarboek. Wat betekent 70 taartjes? Ja. Nou, het niet is per se een 7 boodschap, hè? He? Ja, nou, ja, een boodschap, hem. denk ik. Nee, nou, ja, nou, verklap. Uh, uh, we zaten midden in een Old-Inlands oh, toch? Ja, zie je, ja. dat gaat altijd de mist in, ja. hè? Wat zit er in het programma? Op, uh, uh, nou, fantastische 16 maart, vrijdag. We hebben een weeklange request natuurlijk. Classic request. Precies. Maar mocht je toch een plaat aan willen vragen, dan kan dat. Dan, want dan gaan wij kijken, dan... we kijken wat we kunnen doen. Ja, Daarnaast. De uh, Voice Lift, zegt dat ook goed? Oh ja, ja, ja. We hebben straks een nieuwe editie van. De Voice Lift. Ja, want uh, we hebben een stem weer uh, vakkundig verbouwd. Ja. En zo goed dat ik denk ik niet eens weet wie het is. Uh, wij weten het zelf ook niet. We weten het zelf ook niet. Nee. Dus daarom willen we graag dat jullie ons vertellen wie het is. Ja. En hebben we daar prachtige prijzen tegenover? Uh, ja. Ja, het is, is gelukkig. deze gelukkig. Rent op dit moment iemand naar, uh, naar de prijzenkast. Je ja, zit, ja. zit er nog wat in. Ja... Uh... Ja, nou, nog wel wat. Maar oh. dan uh, hebben andere winnaars waarschijnlijk een probleem... maar die wachten dan maar even. Ik zie net of we nog een Prison Break DVD hebben liggen. Oh, ja, die heb ik zelf niet eens. Vette box, hoor. Oh, dat is vet. Ja. Doe mij een pallet ervan. Ja. Ik, zal wat doen. Doen. <laughs> ik zal kijken of ik het goed kan doen. En daarnaast natuurlijk ook... Uh, de... de ja. Ja. Wild we gaan zo meteen eens even kijken hoe die sfeer is aan de telefoon. In de file en... Uh, Lees je uit. Indrinken. Indrinken. Ja. Uitdrinken. Wat dan ja. ook. Uh, we checken de telefoon even. Uh, hoe jouw sfeer is. Uh, via 0909-1336. Wat ga je doen? Hoe voel je je? En zit je lekker in je velletje. We willen het graag horen. No. En, en daarnaast, de gast van vorige week... Die komt vanavond. Ja, die komt vanavond. <laughs> dat is een beetje een apart verhaal. Want uh, ja. vorige week was jij er niet en Michiel er niet. Nee. Dus ik zat hier samen met Martijn Muis. En oh. uh, ja, dus uh, het programma gedaan. En dan hadden Sonja Silva uitgenodigd. Die zit natuurlijk midden in het programma met uh, hè, Just the Two of Us, ja, zingen. Zing met, uh, die doet het ook weer. Oh ja, Siep van der van de ploeg. Ik noem hem het Siep van der Kast. Diep van de Kast. De rare naam voor een hond, maar goed. Ja, maar die, uh, de, ja goed, dat doet ze het samen mee. Ze zou de gast zijn, alleen uh, half negen maar eens gaan bellen. Half uur nadat ze er normaal gesproken zou zijn. En, uh, Niemand? Nee, nou ja, kinderen op de achtergrond. en wat uh, hey, leuk dat je belt, al het Ja, precies. Ja, precies. Ja? Waarom eigenlijk? En jullie nou, hebben natuurlijk een pallet witte wijn voor erin geslagen hier. Ja, ja precies. Maar nou, daar hadden we nog een weddenschap over. Ik dacht dat ze water zou drinken en Martijn dacht dat ze rosé zou drinken. En het bleek geen van beiden. Oh, wat denk jij? Ik denk rode wijn met water. Dan lijkt het nog een beetje roze. Nee, nee, nee. Nee, uh, Martini. Die vond het te gek. een oh, ander fris. Oh, nou, dat weer. Ja. Nou, als een nou, het blijft graag, kom langs. En het, hebben we überhaupt de naam al gezegd? Uh, nee, we nee, nee? hebben nog steeds niet gezegd wie er nou vanavond komt. dat geheim gehouden? Nee, ja. dat was natuurlijk vorige week al. Sonja Silva ja. in de studio. Ja! ja. ja. Kom, hier. Ze heeft ooit een keer in een naakblad gestaan. Mm -hmm. Weet je dat zij vierkante borst heeft gehad? Toen is er zo'n soort uh, documentaire heb ik een keer gekeken. Vierkante borst? Nee, dat was een keer iets gigantisch mis. Ze wat? had iets laten doen en toen zat het helemaal scheef en omgedraaid. En toen hij, Nou ja, dat heb ik een keer gezien. Was uh, op televisie. Ja. En toen zat er eentje verkeerd. Was hem, ja, het leek bijna vierkant. Dus zat ze echt zo van ja maar kijk, dit klopt niet en zo. En toen heeft ze het laten omdraaien. En toen was het weer goed. Ze heeft een borst laten omdraaien. Nou, ja, voor mij was er een. Was zo'n ding, zo'n eens zo'n ding wat die ingebracht wordt. Uh, uh, uh, uh, dat, ik doe nu de vorm na. Nou, Siliconen, ja, ja, Die he? was omgedraaid en is de vorm helemaal verkeerd gelijk. Dat meen je niet. Dus ja, en die zeggen waar. Ik ken iemand die dat ooit had, heeft uh, nooit, van gehoord. nooit meer iets van gehoord. Nee. Maar wat grappig is ook, weet je, uh, Janet Jackson die heeft een luie borst. Ja, dat is ook zo'n graag plaatje. Ja. Heeft een, een luie borst. Dat betekent dat, uh, ik bedoel, wij mannen hebben natuurlijk uh, sowieso dat probleem wel eens. Dat de ene wat, wat lager hangt dan de ander. Ja. En uh, uh, uh, uh, uh, Janet had, uh, had dat bij haar uh, borst. Maar geen vrouw is symmetrisch toch? Nee, nou niet helemaal. nee. nee maar dat, Geen man ook. Ik ben weet niet. We, dus, heb je ook een richt, lichte voorkeur voor rechts of links? Heb je hem wel eens goed bekeken? <laughs> Ik sta zo scheef als een negatief. Ja. Ja. Ja. Nou die is er niet hè. Maar het is wel weekend! Het is weer weekend! Lekker suypen! Extra weekend! Zometeen! Deel twee van de inhoudsopgave, ja? Ja. Dat moet je nooit in één keer doen. Nee, ja, precies. Kijk maar, staat in ons blanco drijboek. Moet je nooit in één keer doen. Dan langzaam de tijd voor nemen. En we kunnen ons vanavond nu toch ook al de uh, Danger Man noemen, hè? Zo. So. Nou, nou, nou, nou, nou. Let's make a deal. Everybody is looking for something. Step right up and tell me what it's all about. Oh, don't you worry about nothing. I'm sure we'll work it out Dan nou, komt een auto aanrijden hier op de verkeerplaats. en die nee, doet gelijk weer rechtsomkeerd. Zou oh, nee. het zo zijn. We mochten het natuurlijk niet over die borst hebben. Dat weet ik niet, maar oh, het is dat is het enige is wat we over te vertellen. Moet we even kijken of het allemaal klopt, toch? Ja, het klopt wel. Het klopt het ja. weer. We hebben een sms'je gehad. Komt net een fax binnen. Komt net een fax binnen. En dan staat het uh, op dat zij. Uh, ja. Maar daarnaast gaat ze ook een televisieprogramma doen, hè? ook belangrijk. Ja. Wat ja. ook alweer? Oh, dat hadden we ook gezegd. Uh, just the Tour. Oh ja, nee, dat, dat oh, al gezegd. Ja, dat hebben ja. we al gezegd. Daar kan het maar liegen in. Voor de duidelijkheid mocht u meeschreven: dit waren de Danger Men. En let's make a deal! is tijd voor. Blik op de weg, zeg maar. En René Pazet. Dag Gerard. Goedenavond jongen. Oh, hoi. Het is bijna gedaan met de avondspits. En op de A20 naar Gouda, daar was het ook bijna gedaan. Bij Moordrecht uh, was een tijd lang een deel van de weg dicht vanwege een technisch onderzoek. Nou, dat hebben ze alles opgeruimd. Ah. Alle rijstroken vrijgegeven. En toen ging het vervolgens weer mis. Bij Nieuwe Kijk aan de IJssel. Daar staat nu 4 kilometer file. En daar is de rechter ook dicht. Oh. Start net de uh, blik op de weg, Peller. Uh, het is alweer voorbij, joh. Uh, ga je wat leuks voor het weekend René? Ja, ik ga vanavond naar Club 11 naar een Duitse techno gebeuren en morgen naar LCD Sound System. Zo, ben jij een hip fileman, uh, zeg? Ja, toch? Yes. Echt waar? Ja, echt waar. Hip hut daar, hoor. Club, Club Elf. -hut, maar wel ja. Duits. Ja, wel Duits. Compact, oh. compact. Dat is een techno label uit uh, Keulen. Kan weer jammer. Nou, nee, kan, het valt best mee, want ze zijn erg goed bezig, die jongens. Oké, okay, nou ja, heel veel plezier. Dankjewel. John Bakker mee. Uh, ik hoor. Net, ja, John <laughs> dat Baker. zie ik niet gebeuren. Dat zal hij leuk vinden. Maar ik zal hem eens bellen. Ja, doe dat maar even. Goed weekend, man. Hoi, hoi. hoi, hoi. Ah, we zaten nog midden in de inhoudsopgave. Heerlijk, legale strijkers hoor ik. Ja, het is uh, nog net nieuwjaar, hè? mag het nog, strijkers. Want we waren gebleven bij de inhoudsopgave. Ja. Sonja is heel vaak langs, dat is duidelijk. En, we hebben ook nog dingen in het laatste uur van dit programma. Hadden we de mix van DJ Sandstorm al genoemd? Nou, daar wou ik het nou net over. Oh, ga je gang. DJ Sandstorm. Oh, wat leuk. De eerste vanavond. Ja, goed. En misschien dat een van ons zijn telefoonnummer heeft... Ja, ja he, we. Iemand uh, steekt een klein duimpje op. Want hij heeft in Zuid-Afrika gezeten, hè, de hele tijd. Ja, we hoorden de ja. laatste keer allemaal neushoorngeluiden op zijn voorspel. <laughs> ja, precies. Dus, uh, het is, is weer terug. Precies. Die ja, is weer terug. Dus uh, we hebben weer een splinter nieuwe mix. Mix Kenia Zuid-Kenia. En hier. we hebben ook nog... Het woord dat scoort. En uh, dat houdt eigenlijk in dat we een uh, stukje televisie... van de afgelopen week... en hebben een, weg, een woord hebben weggepiept. Ja. En welk woord dat is, dat is aan jullie, maar dat horen we straks wel... want we hebben natuurlijk ook prachtige prijzen daarvoor in de plaats. En wel te weten... Oh, dat ben oh, ik. Dit is even een van Amir van Buren, live En Ahoy. Oh, ah. kijk aan, bal zijn platen. Goed Verstijn. Oké, okay, nou dat zullen we dan ondertussen even beginnen aan... Uh... De wildplik! Ja, even kijken wat er gebeurt aan die telefoon 09091336... als je hier binnen wil komen. Hallo! Hallo! magie, m'n markie, Bassie! Basie, Kierotje, je hebt gedroomd om taartjes, jongen? Ja, ik heb over taartjes gedroomd, ja. Wat oh, is dat? Vlak jou... taartjes. Uh, ook, appel, kaneel, maakt allemaal niet oh, uit. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker. Kun ik... je me de volgende keer even bellen? Ik zal het doen, uh, Basie. Dankjewel, Kierotje. Dag. Fijne avond. Bye bye. Als je hem nou nadoet, doen dan goed na. Ja. Maar niet dit. Nee. nee. Uh, extra weekend en een bijzonder avond. Hallo. Attentie, je zit midden in een liveprogramma. programma. Hoi Jan-Willem. Ja. Ja. Willem. Oh, daar Willem. Oh, ik ga wel goed. Keer. Ja, Willem. Goed. Jongen. Hallo. <laughs> Hoe is het? Ja, goed. Met jullie ook. Uh... Ja, ja, hè, Bovenmatig flex. Ja, ja, jullie moeten nog een nachtje, althans. Nachtje? Uh... Huh? Nachtje. Ja, Bart. echt mooi. Wat heb je Echt altijd. Ja, Ja, nee, meestal als ik, nou, uh, ben, rijd ik terug van de markt en dan morgenochtend om 4 uur rij ik weer... Uh, oh die nacht. Ja, die komt er ook nog aan, ja Ja. En dan, uh, dan hoor ik je niet meer. Maar het is alleen Gerard, hè? ik stap zo meteen lekker mijn rugbunker in, ik ben uh, met zat. Ja? <lacht> jongen, jongen, ja. jongen. Nou, ik uh, vond het nu al leuk, Jan-Willem, wat ga je doen dit weekend? Werken. Dan wens ik je er helemaal sterkte mee. Heerlijk. hey ja, jongens, jullie ook. Dag. Bye -bye. So. Heel weekend werken, wat een drama. Het weekend met, hallo. Uh, Gerard en uh, Bart. Bart, ja. hallo. hallo. Hallo. Hallo. Hey. Hi. Met wie? Met Ilse. Ilse. Hallo. Hey. Hoe is het? Nou, dat is zo leuk. In mijn draaiboek staat dat ik dit aan jou zou vragen. Oh, ja, nee. Ik dacht pak een keer iets anders. <laughs> nee, leuk. Ja, het gaat uh, wel goed. Dat is mooi. En heb jij het weekendgevoel al? Ja, ja, ja. Zeker, zeker. Ik Gaan heb toen we... iedereen al een mailtje gesteerd dat het weekend is. Iedereen dus, uh, ook? Ja. Ja, ja had... veel mensen althans. Iedereen het hotmail.com. Nee, internet, nee, ja. Oké. Ga je ook naar Club 11? Duits Technofeest? Of ga je het anders van het weekend? Nee, nee, ik ga, ik ga het gewoon op stap. Mijn auto is kapot, maar ik mag gelukkig de auto van mijn papa meenemen. Dus lief. Oh. Niet... Sterker ja. nog, je hebt niet alleen geen sms. Ik zie hier een... Oh, ja. komt net iets binnen hier. Er een fax binnen. Au. Het is weekend, hoor ik net. Ja. Nou, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Leuk, hè? Dus uh, vet stappen en uh, uh, ga je alleen, ga je met een groepje, ga je met je vriend? Of heb je die niet? Nee, ik heb geen vriend. Ik ga wel met, met wat mensen, gewoon... En mijn dus. Doe je dat er gewerkt worden aan die vriend? Of, uh, ja, ja, dat kan altijd natuurlijk. Praten, dames nieren. en heren welkom bij de nieuwe editie van... De Perfecte Partner. We helpen jou met het zoeken van een partner Partneren. naar keuze. keuze. Toets 1 voor een partner. Ja, toets maar hè. Ah, u heeft ingetoetst. Dat betekent dat u nu in het menu zit voor kiezen een partner. U kunt kiezen uit Henk. Henk heeft het volgende voor u achtergelaten. <tie> nee, ik ben Henk en ik uh, doe dit normaal nooit... maar ik ben op zoek naar een leuk beestje. Akeling fris. Dat is vind uh, ja. Het niet zo gezellig. Um, je, <laughs> nee, nou, het wordt niks. Nee. We, ga, we gaan je niet helpen. Je moet ik het zelf stoppen. doen. Ilse, je moet het zelf doen. Het gaat helemaal goed komen. Oké. Okay. Nou, ik vond het leuk dat je even belde. Ja, ik was goed gezellig. Aan het weekend. Wat zeg je? Aan damp het dampend weekend. Dat komt goed. Oké, okay, doei. Oké, okay, oh. doei. Iedereen gaat stappen. Heerlijk. Dat ik wel dit weekend. We gaan nog even door, hoor, want de sfeer zit er lekker in. Hallo. We hebben live oh. verbinding met de Space Shuttle, hè? Ja. Hallo. Met wie? Met Roel. Kun je Oh, sorry. Jij even die naam? Roel. Kun je misschien die telefoonnetje uit laten halen? Want er kunnen bijna niks van verstaan. En nu lacht! Dus jullie verbinding mee. Oh ja, wij. Nee, ja, nee. sorry, wij zitten in de vrachtwagen. Ik gaan ja. nu een tunnel in, ja. Rol. Nee, bijna Duitsland in. Oh, Duitsland. Oh. That. <laughs> Hartstikke leuk! Ja. Ja! Dat okay. moet zijn! En naar Zwitserland gaan we Nou, De sterkte daar. Ja. Dank je. Doei. Heerlijk verstaanbaar. Goh, hoe ben je er moe van, hè? Jongen, jongen! Ja, maar dat krijg je als je naar Duitsland rijdt. Is uh, er voorbereid? Krijg je nou meer herrie? Ja, want je, die Duitsers die, die maken ook nogal wat overlast. En dat hoor je dan door het raampje in de, dat in de vrachtwagen. Het is nooit... Uh, kun ik bieten een bier bekomen? Nee, maar... bier, Dat je altijd dat. Dat is altijd dat dreigende. Uh, uh. Ja. Ach, kijk. Aspro 500 ruis. Hallo. Hallo, met wie? Ja, met, uh, met Richard. Richard! Ja, hallo. Hallo. Ja, nee, dit, nou heb u echt verbinding met de Space Shuttle. Ja, zo. En, ja, uh, ja. Hebben we dat verhaal ja. gehoord trouwens? Dat de, de, de, de, de vlag die op, uh, mar, op uh, de maan geplaatst is, die vlag die, uh, die de Amerikanen daar geplaatst hebben ja. de hele tijd terug, Nietzij die schijnt omgevallen te zijn. Dat meen je niet. Maar de Amerikanen willen dat liever geheim houden, want dat vinden ze echt te gênant voor ja. woorden. Ja zie je dat? Stel, ah, en dus nou, hij nu nou, onderweg nee, om recht op te zetten. zo we omgewaaid zijn? Ja, ik denk het ook. Dan nou zijn eigenlijk voor aan met een vlaggetje gebeurt ja. dat, weet je. Ja, Nou, jongens. Ja. Jongen. Hé, hey, ja. uh, uh, wat gaat er gebeuren dit weekend? Nou, helemaal niks. En waarom? Oh. Nou, ik, ik, zit, uh, ik ben nu even van, uh, van de fabriek en uh, ik zit mij gestuurlijk te vervelen. en ik wil van alles uh, produceren voor de baas, maar dan ga ik voor geen meter. En nou, ik zit mijn dus, uh, te vervelen. Ja, natuurlijk ja. te vervelen. Tuurlijk, ja. ja. Dus uh, dan ga ik jullie uh, dan ga ik even naar, naar jullie bellen. Maar dat, uh, want ik zit al hele middag naar de gouden hoer van jullie te luisteren. Nee. Nee. En in plaats van naar de gouden hoer van mijn collega's. Ga ik dacht even lekker naar de 3FM bellen. Nou, het is dus zojuist gelukt, precies. Ja, nou helemaal te gek. En hoe, hoe voel je je nu? Uh, ja, helemaal uh, nog, nog, nog eigenlijk iets beter dan net. Oké, okay. nou dat hebben we graag gedaan dan. Nou, nou, dankjewel, zou ik zeggen. Jullie uh, jullie wel een goed weekend, want ik zit hier nog een heel weekend. In de Challenger. Ja, precies. Ja, in de Challenger, daar. Ja, precies. Oké. Okay. We oh, okay. nou, doe het goed aan, Wokkel Ukkels, En uh, veel plezier daar. Zullen we het doen? Oké. Okay. Yep. Hoi. Wokkel Ukkels. Weet ik veel. Hoe heet die man? Ah ja. ja. Lijf naar de challenge. Zullen we er nog één doen dan? Eén om het af te leren? Oh, om het af te leren. Ja. Hallo? Kijk, wat een rust. Oh. Sereen. Hallo, en goede avond. Goedenavond. Hallo. Zullen we de ja. naam ook zachtjes herhalen? Wat is je naam? Dirk. Dirk. Ja. ja. Daar is mee. hem. Gaat het goed met je? Ja, het gaat perfect. Even bijkomen nog een beetje. Waarvan? Uh, van de lange rit naar huis. We zijn vanmiddag bij jullie in de studio, studio geweest. Dus. Huh? Ben jij hier in de studio geweest? Ik ben daar in de studio geweest. Ik heb zelfs Bas nog het werk gezien. Hoe huh? huh? oh, was jij dat? Ja, dat was ik. Was jij? Oh, dat was ja, gezellig. ik moest weer weg. Ik wou eigenlijk wachten deze show begon. Ja, dat mocht niet. Ja, nee. nee, dat is uh, exclusief, hè? Exclusief, Maar waarom ja, was je bij ons? Want ik had geen idee. Ineens komen er twee mensen binnen En onze secretaris zei, ja, ik geef een rondleiding, ik geef. Maar ik denk, wie zijn dat? Niet voorgesteld. Wie waren jullie? Uh, nou ja, ik, Dirk, en mijn vriendin Anja. En uh, ja. we hadden gewoon een mailtje gestuurd dat we mochten een keer komen. we eens rondkijken? Zo zijn wij. Ja, was was heel leuk. simpel, kort en krachtig gezegd, zeg maar. Ja. Jeetje, Mina, joh. Ik bedoel, ik, ik delete die mail altijd van mensen die zeggen... Oh, komen kijken. Maar jij bent er doorheen gekomen. Ja, je bent er gewoon doorheen gekomen. Weet je hoe moeilijk dat is? Ja. Ja, daar ben ik ook achtergekomen. Ik had wel meerdere keren, zeg maar, hier en daar wat gevragen. En uh, ja, een keer een mailtje gestuurd nog op goed geluk. En zodoende stond ik vanmiddag in één keer in de studio. En overal uh, eromheen, zeg maar. Nou, geef het eens een cijfer. 3FM-studio, bezoekje. Ja. Nou, ik vond het echt, uh, echt geweldig om een keer geweest te Dus eigenlijk. een... Uh, ja, cijfer. Nou, uh, van mij krijg je een 10. Een 10? Nou, dat hebben wow. we nooit iemand Dat is een nou, goed, goed gevoel. Nou, nou, nou, Dirk. Ik wil misschien uh, ook terugkomen, hè. Dan ik moet even een goede cijfer geven. Ja, heen, dat snap he? ik, hè? ja. En, uh, volgende keer gebak. De volgende keer bij hem, hè, natuurlijk. En, ja, ja. We we Nou, uh, moet ik het allemaal komen brengen, dan? Ja, liefst. Nou, gebak doen we taartjes en gebak. Ja, Als het maar, maar 70 taartjes voor Ekdom, eentje voor mij. Ja. Oké. Ga ik ervan dromen. Ik dus. vind het hoog tijd om af te ronden. Precies hè. Ja. Er staat iemand te zwaaien hier. Ja. Dag! Dag! Tot de volgende keer. Tot zover. De telefooncentraal. Nee, dat was de challenger. Oh. Serious Radio. Extra weekend. weekend. Extra weekend. F -F Willen we willen u namelijk graag een verzekering aanbieden. Oh, fantastisch. Nou bel me dan even dit weekend tussen 12 en 3. Kom het weekend? Uh, ja, dat is goed. Ja, op mijn thuisnummer. Okay, op mijn thuisnummer. Goed, op... Ja, maar dan ben ik het toch niet. <laughs> 3FM Maakt werk Weekend! Van je weekend. Het huis van de Heer. Van de Heer. 4 op 3. Met zo zo. En die Sowieso. De mega op 50. En Bart. De radioshow van Bart. Details. 3FM.nl. Wat is dit nou weer? Is is Sander ga toch? Is dit de, de, de, de showballet? Ja. Sander Lantinga in de studio. Ja. Even een hart onder de riem steken. Wat lief. Waar ja. ben je hier nog? Ja. ja. We hebben de Vrijmibo gehad. De wat? De vrijdagmiddagborrel. De Vrijmibo. Die duurt Vrij lang, zeg. Ja, die, maar die is nu afgelopen ook. Het bier is op. We, liepen, uh, we wilden even afscheid nemen en toch even een hart onder de riem steken. Dus nog één keer. Gelere denk toch. wat is dit nou? Maartje Danny, wow. verschierd! Oh ja, ik denk dat we, dat we eerder naar huis kunnen vragen. Dat thuis, goed. Doei. En de techniek is nog, hè? Ja. Wie zit daar? Wie zit daar? Niemand weet hoe die man heet. Maart! <laughs> Allemaal goed! <laughs> nou, jongens goed weekend, hè? Ja, wel thuis. Ja. Nou. Poeh. Heel hey, een rust gelijk. Ik wil even de plaat afkondigen. Dennis. Goed leuk is het oh. deze. Die plaat ook al. Ja. Echt helemaal top. Uh, ik, word, uh, ik, ik voel krokers op plekken waar ik ze nooit eerder gevoeld heb. Kortom, het zal wel lente worden. Het nieuwe single heet Today. En uh, prettig. En Heel daarvoor prettig. Uh, Within the Dation. En vergeet het niet, aanstaande dinsdag is het hier op die zender. Ja. Within With the, the Dation dag. dag. Ja. Dus uh, dat wordt hartstikke leuk. Wow. De hele dag zijn ze hier. De hele dag. De hele dag. Er gaan mensen hierboven komen om ze weg te krijgen. Dat gaat niet lukken. We doen ook een mini-gig met Meryl. gaan ze spelen voor een zeer uh, uh, uh, select gezelschap hier in de studio. ja, er mogen dan uh, tien vleermuizen bij zijn en dan uh, en dan, nee, dan mag weer. weer weg, natuurlijk. nee, nee, nee, nee, nee dat, is dat, is, dat is helemaal veranderd trouwens. dat was ja, zo. tegenwoordig is dat niet meer zo. De, die kleding die wordt helemaal meer. het ja. is wel anders. het ja, exportproduct nummer één hoor. die uh, wordt een dat ja. heel erg goed. populair in Spanje ook en zo. ja. Ik kom er net vandaan. de hele week die wordt het traditioneel gehoord. ik snap je droom trouwens. wat? oh, echt. je droom van? over je taartjes. ja, wat dan? Uh, als ik zeg dat we vandaag aflevering 26 hebben, dan betekent dat dus, als je in een aantal weken in het jaar denkt, dit programma bestaat een half jaar. Een half jaar. Dat meen je niet. moeten we vieren. Een half jaar. Een half jaar. Ja. En dan is die Veenstraat er weer niet. Ja. Nee. Lachelijk. Nou goed, een half jaar en 26... Uh, ja, nee, dat... Uh, ja, nee, god, dat toch wist ik helemaal niet. half toch, ja? Ja. Ja. ja? ja. Ik vind het thuis een feestje. Ja, en het is ook tijd voor... The Voice Lift. Want het is weer tijd voor The Voice Lift. En wat hadden we er ook alweer in? Uh, oh, ja, dat weet ik dan minder goed. Maar uh, oh. je krijgt zo meteen een fragmentje dat is te horen. Dit, maar dat is, uh, die is gevoicelift. En dat klinkt anders dan normaal. Tenminste, dus als je zo praat, dan... Uh, dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet. En uh, in totaal zijn er vier varianten die ik te horen krijg. Ze zijn allemaal even moeilijk. En dat is het uiteindelijk de bedoeling dat je raadt wie het zegt. Precies. Ja. En het gaat om dit fragment. fragment. Het gaat er helemaal niet over. Of, of, of in dit geval? Ik uh. heb een ik heb de Voicebox. Ik ga ik, ja. ik ga nog even een andere variant laten hoor. Ja. Gaat niet over Of in dit geval. Mm -hmm. Nog eentje dan voor Nog eentje om het af te leren, ja. Ja. ja. Nou, wie is dit? Als jij het weet, bel ons op 0909 1336 Ik herhaal. 0909 1336 Heel ja, goed. Ja. Kijk of uh, Ik herhaal. Uh, 0909 1336 lieve ja. mensen. Het gaat om prachtige prijzen. Te weten, een. Uh, prison Break je box. Prison Breakbox, no. ja. Dat is, uh, staat op het programma. Fantastisch, man. Dat is, ik, dat geit, uh, verslaafd. ik ben Ik ben serieverslaafd. Kijk je dat ook? Ik kijk ze alle 88. Ja. Maar dat is een hele spannende serie, heb ik oh. gehoord. CSI, 24, uh, uh, House. Het maakt me geen reet lost, uit. kijk op lost. Ook. Oh, dat is goed, hè? Alles. Oh. Ik word helemaal gek. Dat is nu, toch? Uh, is het er midden in? Ja, voor mij is lost nu. Daarom is dus oh. FTV aan. Ik nee. wacht dat het op de box uh, uit is. En oh, dan oh, ja. dan heel dan goed. Hallo, extra weekend. Hallo, wie is daar? Nou, dat is de vraag aan jou natuurlijk. Nou, dat vroegen we ons ook hey, af. Hé jongens, ja. hier met Satan. Satan! <laughs> Jazeker! Je hebt er Satan. Nou, vertel eens, wat is die stem die we net lieten horen? Wie is dat? Ik heb helemaal geen fucking idee. Dat is niet ja. goed. Nee, ik heb geen idee. Maar, maar toch leuk dat je belde. Doe een gokje. Ja, uh, oh. uh, Jantje Smit. <hè>? Nee, nee. nee. <hè> we moeten een negatief geluid instarten hiervoor. <hè> dat is niet goed. Hé, hey, jongens. Goed weekend, hè? Hey, fijn weekend, hè? Bye, bye. Ah, ah ja. zo. Motherfucker. Dus ja. uh, hallo. Hallo. Marie. Met wie? Met Guus. Guus. Oh, sorry. We moeten toch even wennen, jongen. Even wennen aan elkaar. Guus, jongen. Ja. Wie denk jij? Louis van Gaal. Louis van Gaal? Ik weet <truimert> <truimert> helemaal niet over Oh ja. Of in dit geval. Ja, die was wel in het nieuws vanwege het feit dat hij coach wil worden van Australië. Ja. Ja. Ja. Maar. Uh... Het is niet goed. Oké. Okay. Dag. Hoi. Extra weekend. Goedenavond met Gerard en Bart. Hallo. Hallo? Hallo. Hey, hallo. Is het uh, Henk de Katen? Nou... Nee! Het is niet Helaas. Nee, ook niet. Oké, okay, bedankt. Okay, maar blijf proberen, hè. Ja, Je blijven betaalt maar doen. eenmalig 1 euro. Zo is het. Ja. Hallo, extra weekend met Gerard en Bart. En Bart en Gerard, ja. Hallo. Hallo. Met Albert. Albert. Albert. Goeiedag. Wat denk jij? Uh, ik uh, denk uh, dat het uh, Bos Water... Wouter Bos is. Wouter Bos? Oh, nou, je zit wel, wel warm. Nou, je, ja. Ja. ja, goede hoek ja, hoor. Hé. Geen explosie voor jou. je Nou, ja, hij praat als een politicus, maar het is niet Wouter Bos? Nee. Jan-Peter Balkenheim. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Eén keer per euro, hè? Precies. Ja, doe is zo lullig. Nee. Gaat allemaal een prison break boxen, we moeten streng zijn. Ja. Nou, dan is het JP. Dus dat zeg ik het gewoon voor een ander. Ik zeg niks. Ik weet het zeker. Oké, okay, we gaan het horen. Jo. Dag. Hoi. Nou, nog eentje en dan trekken we het overduur het heen. Dus ja. houd het even spannend. Hallo. Extra oh. weekend. Hallo. Met ja. wie? Met uh, Rick. Is het uh, Femke Halsema? Rick! Uh, Femke Halsema. Even kijken. Ja. Of, uh... ja, weer een explosie. Nee. Dat is niet goed. Maar wel iets warmer qua geslacht. Ja, goed, is uh, qua ja, geslacht zit je goed. Ja. Uh, dat gaat goed. Ja. Oké. Okay. Dag. Bye-bye. Nou, zometeen gaan we maken. straks naar achter. Blijf gewoon bellen tijdens het nieuws. nemen Neem al die telefoontjes op. Ik vind het ook heel spannend. Nou. Uh, dan trekken we nog even door. Ik vind het heel spannend. Dus het is uh, de hints hebben we gegeven. Het is een vrouw. Ja, het is een vrouw. En uh, Wouter Bos was warm. Dus. In richting de Ja. Ik denk iemand die ja. ergens een tweede kamer heeft. Ja. Meer zeggen ja. We niet. <middels> <middels> <Challenger> weer zeggen we die. Well now, don't you tell me to smile. You stick around and make your wow. be on, but you're wild. No what you can tell Maybe it's me so versatile. Style, profile. I said it always you back when I hear. Jazz and walls, that's our team. Step inside the party, disrupt the whole scene. When it comes to beach, well, I'm our team. I like my sugar with coffee and green. But I gotta keep it going, keep it going, full scene. sweet to be sour, too nice to be me. on the talk I style, I'm not too keen. Trying to change the world, I'm a plot and scheme. My FAM.